Welkom bij Eindtijd en Profetie. We zijn in onze derde aflevering alweer aangekomen van deze nieuwe serie. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Vandaag gaan we het, dat doen we eigenlijk elke serie wel een beetje, eens even terugkijken wat is er nou het afgelopen jaar allemaal gebeurd. Voor het geval dat deze serie straks weer herhaald wordt. We leven nu in september 2010. En de afgelopen serie hebben we in 2009 opgenomen. Zo, wat is daar tussendoor allemaal gebeurd? Ongelooflijk veel. Kun je ja? uren ja. mee vullen? Ja, dat gaan we niet doen. We hebben 25 minuten. Oké, okay, nou dat het, <laughs> zal ik iets sneller praten? Ja, dat kunnen we meer verwerken. Ja, dat gaat ook weer moeilijk. Ja. Nou, het eerste opvallende is natuurlijk de, de omkeer in de Amerikaanse politiek onder leiding van president Obama. Obama ja. Die uh, zeer kritisch en uh, vaak ook negatief tegenover is uh, ging staan ter willen van zijn, wat men dan noemt in het Engels, appeasement, eigenlijk toenaderings- of toegevingspolitiek tegenover de islam en de Arabieren en dergelijke. Is dat alleen Obama of is Hillary Clinton op dezelfde lijn? Uh, Clinton uh, ligt meestal op de lijn Clinton. <laughs> <laughs> ja, ja. Maar uh, als Obama die kant op gaat, dan gaat zij ook van harte die kant op ja. natuurlijk. En Obama die heeft toch een heel groot aantal uh, toch mensen die vijandig tegenover Israël staan om zich heen verzameld. Ook Joodse mensen. Mm -hmm. dat, uh, maar ja, dat heb je in Nederland ook bij andere Joods geluiden en dergelijke. Die, uh, en dat zie je bij, bij Goldstone. Oh, wat is de, wat is de beweegreden van die, die Joodse mensen om een ander Joods geluid te laten horen? Waar, waar praten we dan over? Ja, Zij zien een andere weg naar vrede, denk ik. En, Velen, is dat een vrede zonder God? Zijn, zijn het liberale op, joden? Dat, zij zien ook vaak, uh, ook in Israël, en ik denk dat pre, uh, president Peres daar ook achter staat, mm -hmm. uh, dat ze gelijk willen worden aan andere volken. Als wij nou maar niet zo joods meer zijn, niet zo exclusief meer zijn, mm -hmm. dan worden we tenminste wel geaccepteerd door de, door de volkeren en dan verdwijnt het antisemitisme uh, vanzelf wel. Maar dat is een misverstand. En dat is door de eeuwen heen een misverstand geweest. In, uh, in als zij hun geschiedenis kennen, dan weten ze toch dat het niet werkt? Uh, ja, het is vaak ook tegen beter weten in. Hmm. Dat is in de oorlog ook <coughs> geweest. Uh, misschien, misschien overleven wij het dan als we met de vijand meegaan. Maar zoals wij in onze vorige aflevering hebben gez ge uh, gezien... dat het Ganse Joodse volk uh, zeg maar een geestelijke cel zal doormaken... zo zal dan ook het linkse geluid... Het, uh, ...een ander geluid van uh, dat soort mensen. D dat zal dan weer een, een bijbelsgeluid worden. Dat ja. wordt dan ook een bijbelsgeluid. We mogen die tijd spoedig aanbreken. Het uh, is dus ook in de gelederen van uh, Obama. Uh, laten we dat hopen, ja. ja. Dat, dat, dat, zeker, dat zeker tot zegen van Amerika. Want in die tussentijd is er heel wat, uh, wat naars over Amerika gekomen... De, de ongelofelijke recessie die nog steeds niet afgelopen is. Nou, ja, maar het is niet alleen over Amerika. Nee, maar goed, de hele wereld is aan het antisemitisme worden. Dat is een tweede aspect. Ja. De hele wereld, de hele Verenigde Naties, die is veel anti-Israël. En wat er ook gebeurt. Uh, wat Israël ook doet om zichzelf te verdedigen, de hele wereld is er tegen. Israël mag niet, zichzelf niet eens verdedigen. Mm -hmm. En, en dat, dat gaat dan uh, steeds harder worden en steeds feller worden. Ja. En, Met als resultaat dat uh, de Amerikaanse Joden massaal richting Israël gaan? Uh, uiteindelijk denk ik wel dat het daarop uh, zal gebeuren. Mm -hmm. een, uh, een goede vriendin van ons, een Joodse vrouw, die zei: De Amerikaanse Joden hebben drie keuzes zeggen ze of totaal assimileren, wat waarschijnlijk niet zal lukken... of naar Israël, of Yeshua als Messias te ac accepteren. Ja. En dat vond ik toch wel een scherpe analyse ook. Ja, en op dat, dat punt komt het steeds dichterbij ook ja. voor de Amerikaanse Joden. Ja. Velen zijn dermate geassimileerd dat ze zich niet eens meer Joods voelen. Ja. Uh, dat is ook het geval geweest bijvoorbeeld met de burgemeester van Shiloh... Uh, Silo, dat is uh, zo'n zo, zo 400 jaar, of misschien wel langer, de hoofdstad van de, Israël geweest, daar stond de Ark. Ja. En de burgemeester van Silo, die heet uh, David Rubin, uh, die is opgegroeid als een totaal seculiere Jood. Uh, mm -hmm. Ongelovige vriendinnen, heidense vriendinnen mm -hmm. dus, die uh, synagogen. En op een gegeven moment is hij als een wonder uh, weer teruggekomen bij het Joodse geloof en is in Silo gaan wonen. Oké. Okay. En zegt, dat is ook een profetische beweging als wij in Silo wonen. Want daar is Israël begonnen, daar stond de ark. En nu is Silo weer in Israëls bezit. Ja. En nu gaan wij weer daar een tabernakel bouwen, zo dergelijks. Ja, ja, ja, ja. Ongelooflijk ja. Ongelooflijk dat allemaal bijbelsfeer en historisch ja. in elkaar past. Maar een groot deel van de wereld is uh, tegen Israël. We hebben uh, onlangs nog uh, zeg maar wat aanvaringen gezien tussen Turkije en, uh, en Israël. Ja... Turkije was natuurlijk de enige vriend van Israël in het Midden-Oosten. Mm -hmm. Dat was wel vanuit de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Ja. Want, mm -hmm. kijk, Turkije is dan sinds 1924 een, een seculiere staat geweest door de beroemde Turkse heerser Atatürk. Ja. En de, het leger is altijd de bewaker geweest van de seculiere, de, laat ik zeggen, de scheiding tussen kerk en staat hadden ze mm -hmm. daar. Maar ja, toen is onder Erdogan, de huidige premier, is de Islamitische partij zo machtig geworden dat het leger eigenlijk onthoofd is. Er zijn wat generaals gevangen genomen en dergelijke. Dus nu heeft de Islamitische partij echt de macht daar. En vandaar mm -hmm. dus die omkeer. Er is een enorme aanvaring geweest tussen Erdogan en premier. Nee, president Peres van Israël. Ja. Uh, felle anti israël uitlatingen verdragen zijn uh, afgeketst. Uh, en Turkije is enorm naar Iran en naar Syrië en naar het vijandige oh. Libanon toegeschoven. Ja. Turkije is een grootmacht geworden in, uh, de, in de Arabische wereld. Ook. Als ik dat zo hoor, Jan, dan... Uh... Dan moet ik bijna gaan concluderen dat als Wilders zegt dat de islam een politieke ideologie is, uh, dat hij bijna gelijk heeft. Bijna heeft hij helemaal gelijk wat dat betreft. Alleen wat Wilders dan niet ziet, of misschien niet wil zien, want hij zegt van zichzelf dat hij agnost is. Ja, klopt. Uh, maar wat hij dan niet ziet is de geestelijke dimensie erachter. Ja, en dat is de kracht van de islam. Want zij zeggen, ja, natuurlijk, wij moeten de wereld over. Nee, maar kijk, kijk nu naar, de, zeg maar, hoe, je, je schetst de ombekeer van Turkije, van, van, van het een naar het andere, zeg maar, van een, een liberaal beleid naar opeens een islambeleid. Daar zie je opeens, dat, zeg maar, van het liberaal beleid naar het islambeleid, daar zie je opeens die politieke ideologie langskomen. Uh, Dan kom... verwordt het tot een politieke ja, ideologie. Ja. En men werkt daar in Turkije keihard aan uh, het herstel van het oude Ottomaanse Rijk. Ja, want het is natuurlijk niet alleen maar in Turkije. Dat zie je ook in, in andere landen zie je hetzelfde gebeuren waar de islam als uh, ja. de sharia wordt ingevoerd enzovoort. Natuurlijk, ja, uh, maar die, die politieke uh, ideologie van de islam is in wezen ook een religieuze ideologie. Ja, ja dat het, is het lastige dat het door elkaar heen uh, lijkt te, te draaien. De politiek wordt gedreven door de religie. Ja. En dat zeggen ook die, wat wij dan noemen radicale of extremistische mm -hmm. islamieten, ja. die zeggen dat heel openlijk. Kijk, wij winnen het toch van het Westen. Ja. En zei een een Joodse journalist, zei toen tegen zo, van die terroristen... Ja, maar wij zijn toch veel sterker bewapend. Maar waarom, waarom heeft, hebben de Nederlandse politici dan zo last uh, ermee en zo, hebben ze zo moeilijk mee dat, uh, dat uh, Wilders dat zegt, een politi politieke ideologie? Uh, omdat zij bezig zijn met het paaien, het al, maar al te vriendelijk zijn tegen de islam. Hmm. En daar gaat Amerika ook verschrikkelijk ver mee. Ja. Je kreeg plaats een, een serie foto's dat uh, de, de moslims midden op straat... Daar uh, vrijdag zijn gebedsdienst te houden. Ja, ja. En uh, moeten wij eens proberen om nou ja. midden op straat een kribbetje te zetten met kerst? Daar tegenover. Nou, los daarvan, want uh, ik zag gewoon langs uh, in, in uh, Amerika dat in bepaalde staten kruisen, er uh, stonden kruisen langs de weg, die moesten er weggehaald worden. Ja, ja, ja. En, en, maar de islam die kan doen wat hij wil. O, ja. Waarom? Omdat we bang zijn. Ja. Men is bang voor, uh, voor het geweld. En, dat het islam graag aan. Okay. De, de imams die zeggen dan tegen de politici... ...ja, we moeten wel voorzichtig zijn. Wij zullen proberen ze te bedwingen, maar jullie moeten... ...en dan komt er weer een stapje dichterbij... ...naar uh, het islamiseren van onze samenleving. Ja. Uh, alles wat christelijk is, moet weggeschoven worden. En, en er moet een moskee komen in, met een grote minaret... ...in plaats van de twee torens daar op uh, ground zero daar in Amerika... Ja. En dat is een teken van de triomf van de islam. Ja. En zo gaat dat stap voor stap. Het is mm -hmm. niet alleen de gewelddadige islam, maar het is ook de steelse islam die voorzichtig heen en weer sluipt. En dat heeft ongelovige politici en ook, laat ik zeggen, christen, vijandige politici, hebben dat niet in de gaten. Die denken, als ze maar pappen en dat houden en voorzichtig, dan gaat het wel goed. Ja, dat is eigenlijk je kop in het zand steken. Eh... Uh, Erger eigenlijk nog. Mm -hmm. Men werkt dus duidelijk toe, en in het groot ook, naar een samenwerking met de islam. Ik denk ook zelf dat het Rijk van de Antichrist, dat dat uh, niet alleen de Europese Unie is, het herstelde Romeinse Rijk, mm -hmm. maar een samengaan met het herstelde Ottomaanse Rijk. Dus de islam speelt een rol in, in de geest van de antichrist? Oh zeker, mm -hmm. zeker. Uh, bijbelonderzoekers denken zelfs dat de antichrist uh, een kalief is. En die gog ook dat dat een van de Turkse kalief is. Ja. Dat heb jij in jouw boek. Uh, daar heb ik dat daar is, uh, daaronder ligt het. Deze? Nee, nee, nee. Oh, de, de, ja, de, deze. Da, ja, daar ja. staat het allemaal uitvoerig in beschreven. Ja, dat Israël zijn. en de Islam. Ja, ja daar, ja, heb, ja. daar hebben we de vorige aflevering natuurlijk over gedaan. Ja. Uh, het is dat nu die kalief, de derde druk die, ja. uh, die bijna ja. uitverkocht is. Ja, mensen, mensen willen dat dus gewoon lezen. Ja, maar het, het, het verheldert ook de hele ja. situatie. Ja. Het is een, een, een, een religie met een enorm politiek doel dat met alle middelen, mm -hmm. met leugen, met bedrog, met geweld, met dreigen, wordt die naar voren gebracht. <coughs> nou ja, we hebben natuurlijk ook gezien, uh, nog niet zo heel lang geleden, hoe die vloot, die vredesvloot, uh, uh, werd neergezet. Hoe dat allemaal ontstaan is. Ja, ja. Dat is ook in Turkije gebeurd. Als je het gebeurt. hebt over leugen en bedrog, hè, uh, over uh, misleiding, dat is daar ook door gebeurd. Want ja. er zaten natuurlijk ook een heleboel, laat zeggen, ideologische en min of meer eerlijke lieden zaten erop. Mm -hmm. Maar de kern op die, uh, uh, die grote <kwijnt> boot, de Marvimarava, mm -hmm. geloof ik, dat die heette, die boot, uh, dat, dat waren keiharde uh, antisemieten. En keiharde jihadstrijders waren dat. Een vooropgezette actie. Het was een vooropgezette actie om Israël in discrediet te brengen. Ja. En dat is dan heel aardig gelukt. En heeft Israël toen lopen slapen? Of? Uh, ja, het is gebleken uit de Israëlische rapporten dat de geheime diensten uh, aardig gefaald hebben. Omdat ze niet onderkend hebben dat die uh, fanatieke lieden daar op die boot zaten. Ja. En dan hadden ze het wel anders aangepakt. Hm. Dat is even misgelopen. Maar nou, dat uit. is wel een voorbeeld van uh, hoe, zeg maar, hoe er van alles in het werk wordt gezet om Israël een negatief beeld te om krijgen. Om Israël uit te dagen, ja. <coughs> en zelfs nu uh, zijn de Arabische landen dagen Israël uit om Israël om, uh, om Syrië of om Iran aan te vallen. Want ze zijn natuurlijk zelf ook doodsbenauwd voor die atoombom van Ahmadinejad. Ja. Ja, want die, die worden er ook door bedreigd. Irak ja. wordt er door bedreigd, ja, Saudi-Arabië, ja. Jemen al die landen worden ja. er door bedreigd. Ja. Dus laat Israël het vuile werk maar opknappen. Ja. En, dan hebben, en, en daarom laat Egypte Israëlische oorlogsboten door het Suezkanaal. Daarom hebben spotters gezien, uh, vliegtuigspotters, mm -hmm. gezien hoe Israël, Israëlische legervliegtuigen, landen in, op Saoobische afgelegen vliegvelden. Oh ja. ja? Ja, om, om wapens ja. uit te laden. Mm. En dat vinden ze best, want ze denken: dan vangen wij twee vliegen in één klap. hadden is uitgeschakeld, dat zijn Shiiten. Ja. En dat is de andere club, zou ik zeggen. Nou ja, ik zeg niet hervormde en gereformeerde, nee. maar dat zou te erg zijn. Ja. Maar dat zijn twee strijdende stromingen binnen de islam: de ja. Shiiten en Saoedi-Arabië. En, en, en ja, als zij niet is uitgeschakeld. Zolang zij tegen elkaar strijden, dan gaat het, uh, gaat het nog wel goed natuurlijk. Ja, ja, maar als zij denken: laat Israël het maar opknappen, ja. want dan wordt Israël goed, uh, goed verzwakt. Ja. Want die zal ook niet zonder kleerscheuren uit die oorlog komen. Want hoe is de situatie in Irak? Speelt die een in rol? Irak gaat, wordt het een steeds grotere puinhoop. Ja, maar gaat dat een rol spelen in de, in de, in de komende tijd? Uh, In sommige is van wel. die, uh, we hebben het over die uh, romans gehad van ja. de Laatste Bazuin ja. van Johan Rosenberg. Daar speelt Irak natuurlijk een grote rol. Ja. Dat Baghdad uh, weer herbouwd wordt als het, het, het, het Babylon en dergelijke. Ja, maar daar, was, daar was, hij uh, toch al mee bezig. Dat was, ja, die is al bijna klaar met dat Bagdad herbouwen. En ja. dat, dat een groot en belangrijk land wordt. Ik weet het niet, ik weet het niet. Wel, heeft de Rabijnse. Uh, raad, de raad van rabbijnen van Judea en Samaria, die zegt die hele zaak met de vloot heeft de eindtijdssituatie versneld. Ja. Het komt versneld dichterbij uh -huh. de Gog en Magog-oorlog, waar we een andere keer over zullen hebben. Ja. En uh, dat gaat toch ook buitengewoon hard. Ja. ...profetie na profetie wordt vervuld... ...en de tragiek is dat men daar geen, geen, geen kijk op heeft. Wie je, is men? In de kerken. In de kerken. Als ik zo'n seminar mag geven mm -hmm. en ook anderen... En ook met zoek niet merken we dat... ...dan zeggen de mensen, daar horen we nooit iets over in de kerk. Je bedoelt op de preekstoel? Op de preekstoel, nee. Ja. En ook in de bijbelstudies niet. Ja. Ja. En, en, en ook evangelische kerken zijn... ...bang zich aan water te branden, als we het over Israël willen hebben. Mm. Terwijl Paulus 25% van zijn prediking in de Romeinenbrief over Israël gaat. Ja, er zullen ongetwijfeld heel veel mensen wel over Israël spreken, maar dan uh, ja, meer en... over de Palestijnen dan over Israël. Nee, maar ook niet over, over de eschatologische betekenis ja. Ja. van Israël. En ook niet over het plan van God in, uh, met Israël in de eindtijd. Mm. En ook niet over de historische betekenis. En ook niet over dat Israël altijd Gods volk gebleven is. En ook en over niet over de verbonden een, met Israël. Zou het niet goed zijn als Jan van Bannenveld dan een seminar voor dominees gaat doen? Nee, daar ben ik niet toe in staat. Daar ben okay. ik te eenvoudig in. Ja, ja maar wel, ja. als ze daar geen belangstelling voor hebben... Ja. dan staat daar toch een tekst in de Bijbel. En dat, dat, dat, dat weet ik wel. Er staat in, in, in vers 8, en van Psalm 28... Vers 5, som 28 vers 5, dan staat het over allerlei boosdoeners of allerlei lieden. En daar staat dit, omdat zij niet letten op de daden des heren. Dus ze letten niet, hoe kun je de daden des heren herkennen mm -hmm. vanuit het woord. Ja. Want God zegt van tevoren wat hij doet. Altijd. En hij doet precies wat hij van tevoren uh, gezegd ja, heeft. Daar letten ze niet op, nog op de werken van zijn handen. Wat hij doet in en aan Israël, dat hij het land herstelt, dat hij het volk terugbrengt, dat hij Israël helpt. Nee? Dat hij de vijanden van Israël in verwarring brengt, zal ik mm. ook nog straks een tekst voor aangeven. Ja. Nee? Wat gaat er dan gebeuren als ze niet letten op het profetisch woord, niet letten op Gods volk Israël? Zal hij hen afbreken en hen niet opbouwen? Kun je de opwekking wel vergeten, ja. om het eens populair te zetten. Ja, als je Israël er niet bij betrekt, hè? wat doet God, wat is altijd Gods God strijdt tegen zijn vijanden. Dat lezen we in Psalm 55. Verwar hen, heren. Verdeel hun spraak. God brengt altijd de vijanden van Israël in verwarring. Ja, nou ja dat is wat ik net zei. Als die twee groeperingen, die islamgroeperingen, tegen elkaar gaan strijden. Ja, dan is er verwarring. Dat zag je ja. ook ja. al met Fatah en, ja. uh, en de Hamas. Een volk wat tegen zichzelf verdeeld is. Uh, ja, gaat. Uh, en, en, en dat zie je tegenwoordig ja. ook, dat, dat gaat God ook met de Verenigde Naties doen. Hij brengt ze allemaal in verwarring. Ja, en dat leidt er natuurlijk wel toe, zeg maar, al die uh, strubbelingen, al die dingen die langzaam op, op gang komen, uh, dat er steeds meer anti en antisemitisme is. Ja, Er ja. oh, is trouwens verschil tussen die twee. Ook over het antisionisme ja. ga ik in een tekst noemen. Ja. Ja, alles is in de schrift. Ja, ja dat, is, dat, is, dat is zo belangrijk. Dat is ook weer een psalm, want de psalmen die, die, die, die, die, die zitten vol profetie. Mm -hmm. Psalm 129. Het begint zo. Ze hebben mij ten zeerste benauwd van mijn jeugd aan, zeggen nu Israël. Ja, dat is bij Egypte begonnen. Ja. En de laatste benauwdheid was in... Uh, de Holocaust. Mm -hmm. En het is ook uh, nu een benauwde tijd voor Israël. Het is niet leuk in Israël. Uh, bedoel, ze zijn telkens bezig met, met uh, bescherming, bevolking noemden wij dat vroeger. Mm -hmm. ja. uh, met schuilkelders te bouwen. Ze zijn nu bezig met diepe schuilkelders te bouwen die geschikt zijn tegen gasaanvallen. Ja, ja. En ja. tegen chemische aanvallen ja. uh, van Syrië. Mm. En, en ze hebben, het is benauwd voor Israël. <kwijnt> maar de Joden vluchten wel naar Israël, omdat het in de wereld nog benauwder is. Ja, absoluut. En ja. dat is erg. Ja. Beschaamd. En, ze hebben mij, maar ze hebben mij niet overmocht in vers 2. Ze hebben het niet gewonnen. Ploegers ploegden op mijn rug. Zij trokken hun voren lang. Nou, dat is ook gebeurd, al die martelingen. Mm -hmm. En dan staat er vers 5: Beschaamd zullen worden en terugdijnen ze. Allen die Sion haten, al die anti zionisten ja. zullen beschaamd worden. Ja. En ik bid het ook vaak, heer maakt de islam te schande. Mm. Waarom? Omdat als de islam te schande wordt, dat is het ergste wat er gebeuren, kan gebeuren voor een Arabier, ja, te schande gemaakt ja. worden, dan komt er ook een opening voor het evangelie. Mm. En dat is een van de mooiste dingen die de laatste jaren plaatsgevonden ja. heeft. Is dat er een enorme doorbraak komt onder de islamieten. Mm. Moslims die ja. de heer Jezus gaan erkennen. <coughs> niet alleen als een groot profeet uit de Koran. Maar ook als de zoon van God en als de verlosser. Ja. Dat, is, dat is het mooiste ja. wat er is. Ja. Jan, is er een verschil tussen anti-Zionisme en antisemitisme? Uh, ik denk dat anti-Zionisme een voorfase is van ordinair antisemitisme. Ja. Men, men, men ziet het niet zitten dat Israël in, in Sion woont. Nee. Want er staat geschreven, de heren heeft Sion's poorten lief. Ja. En daarom, wie de heren haat haten Sion ook. Want ze haten ook alles wat de Heer lief heeft, ja. dat is ook duidelijk. Ja. Wat gebeurt er dan met die mensen die Sion haten? Zij zullen zijn als gras op de daken dat verdort eer men het uittrekt. Wat ik net ook zei, ze zullen niet opgebouwd worden, maar afgebroken worden. Ja. Geen opwekking. Ja. Alle die hun... ...gezicht niet naar Sion richten. De Samaritanen haten de heer Jezus op een gegeven moment... ...omdat hun aangezicht naar Sion gericht was. Ja, dat was toen ook al het geval. Ja. Heel afrappant dat die geschiedenis zich telkens weer herhaalt. En, en, en God gaat door met Israël. Ja. Uh, het is niet voor niks... ...ik, ik zit wat voorbeelden te verzinnen... Mm -hmm. ...het is niet voor niks dat steeds meer Joden weer terugkomen. Het is niet voor niks dat ze een enorm gasveld voor de kust van Haifa ja. gevonden hebben. Waar Israël voor vele jaren genoeg, zelf genoegzaam ja, ja. is okay. voor, een gas, voor een energievoorziening. Ook dat had de heer voorzien. Het is niet voor niks mm -hmm. dat uh, er olievelden gevonden zijn. Ook dat is profetisch. Daar ja. staat van te kijken, ja. want ik lees in Jezaja 60, vers 5. Mm -hmm. Ik lees in Jesaja 60, vers 5. Uh, de tekst die Ken ik dan toevallig uit mijn hoofd. Maar we zullen het toch maar even lustig, rustig lezen. Als dus Israël gezegend wordt, vers 4. Uw zonen en uw dochters zullen van verre komen en aangedragen worden op de heup. Gij zult het zien en stralen van vreugde. Ja. Dat zien we ook wel als vele olim, als vele mensen eraan komen op Ben-Gurion. Is er. Vreugde bij Israël. Ja, fel, ja. Uw hart zich zal zich in ontroerd verruimen, want tot u zal de rijkdom der zee zich wenden. Zo. Zo ja. Ja. ja, grappig. En, en, en, en, en, en nog wat, ze hebben een enorme voorraad olie uitgevonden in Israël. Ook aan de kust, maar ook in Israël zelf. Okay. En dat is al door Mozes voorzegd. Want er staat in Deuteronomium 33, het over Acer... Uw voeten zullen zich in olie de, dompelen. Ja, ja. <laughs> Geweldig. Ja, ja, dat zijn allemaal kleine ja. dingen. Ja. Kleine tekens van hoe God toch bezig is met zijn volk. Ja, en uiteindelijk leidt dat natuurlijk tot... Uh, ja, dat zijn plan doorgaat. Hè, dat er een uh, tempelbouw gaat plaatsvinden. Uh, Alia gaat door... En uiteindelijk... En, en de haat van de tegenstander gaat door. ook door. Want, Want dat, je, dat is nog wel een vraag die ik heb. Jij zei van nou... Antisianisme is een voorbode op het antisemitisme. Kun je dan zeggen dat antisemitisme gewoon een graadje erger is? Uh, ja, antisianisme dat kan ook uh, uh, alleen maar politiek vertaald zijn. Ja. En antisemitisme is uh, heel vlot gezegd periodehaat. Hmm. Een irrationeel... Uh, ...irrationele en, en psychologische afwijking. Uh, Joden worden gehaat omdat ze Joden zijn. Dat is, net als bij de nazi's. Ja, je zegt psychologische afwijking. Zou het geen demonische afwijking kunnen zijn? Uh, ja, als jij dat zo zegt, dan zeg ik van harte daar amen op jou. Ik, ik durf <laughs> ja. dat niet zo scherp te zeggen. Ik wel. <laughs> <laughs> nou ja, goed. Maar dat, dat is ook ik zo. Ik denk, dus ja. er maar één die Jezus haat, dat is de Satan. Dat is ook zo, ja. ja. Dus maar dat zeg je in de oorlog ook. Hoe, hoe soldaten daar gewoon, Duitse soldaten gewoon, uh, joden konden afschieten tot op baby's toe. Hmm. Puur omdat ze helemaal door, geïndoctrineerd waren door een stuk jodenhaat. Ja. Joden zijn geen mensen. En, en, en het gaat precies dezelfde kant op met uh, de staat Israël. Weet, in de ogen van de gewone mensen zijn... Er zijn opinieonderzoeken geweest ja. in de wereld. Mm -hmm. er is uh, Noord-Korea de meest uh, afschuwelijke staat in de wereld en de tweede is Israël. Ja. Dat, dat, dat is wat. Ja. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat wij een regering hebben die achter Israël durft te staan. Want ja. als uh, stel qua jongens een ander jongetje willen pesten. Dan als er maar eentje is in de groep die zegt, nou jongens wat we dat dan niet doen, hij heeft eigenlijk niks gedaan, hij is eigenlijk wel een aardig jongetje. En dan kan één zo'n tegenstem ontzettend veel betekenen. Die kan, kan het verschil maken. Ja. Ja, het ja. maken. Ja. Zou Nederland binnen Europa die stem moeten zijn? Als dit zou gebeuren zou dat een enorme genade van God zijn. En een voorrecht door de Allerhoogste ons land gegeven. Ja. Dat zou het zeker zijn. Wat kunnen de kijkers daaraan doen? Bidden. ...dat we een regering krijgen die inderdaad achter Israël staat. Mm -hmm. ik, uh, ja, ja, dat, dat maar heel veel kijkers zijn het niet eens met Wilders. Nee, nou nee, ja, schrot. <kijkt> maar hij is al voor Israël. Ja, dus maar als hij doet, doet, Als je, als je bidt... Nou, laat bent, ik die kijkers dan uh, ook geruststellen. <laughs> hij doet niet echt mee met de regering. Nee, nog niet. Je weet niet wat het uh, uiteindelijk tot nou, ja, gaat, goed, gaat maar, komen. Maar daar, daar zitten, zitten Verhagen en Rutte ook bij. Ja. Dat is toch een duidelijke zaak. Ja. En, en, en die zeggen, tot hiertoe en niet verder, die hebben ook hun eigen eisen en hun eigen programma, dus... Ja. Maar hij heeft natuurlijk wel invloed. Nee, maar als jij zegt van, uh, ga bidden voor een regering die achter Israël staat, dan krijgen we wel wilders. Uh, gedoogsteun, <laughs> wees dan maar gerust. Ja, ja, ja. En uh, het hoeft voor mij ook niet allemaal, nee. maar als, als die regering maar gewoon maar eerlijk is. Mm. En de moed heeft om niet mee te zingen met dat, al dat anti anti-Zionistische ja. koor en, en, en die haat die er is in, uh, uh, in, in, uh, in, ook in Brussel tegenover Israël. Ja. Want dat, dat werkt desastreus. Ja. De als, zonde waaraan de wereld te gronden gaat is uiteindelijk het antisemitisme. Ja, als uh, uiteindelijk het Europese Rijk blijkt het Rijk van de Antichristen zijn, dan is er geen hou aan. Nee, maar we gaan nou niet zeggen dat, er, uh, dat we het niet aan kunnen houden. <laughs> Snap je? Ja, ja Want we spelen daar uh, nog een rol wij in. Wij kunnen mee bidden. En onze kinderen spelen ja. daarin. In wat ja. voor samenleving laten we onze kinderen en onze kleinkinderen precies. na? Ja. Dat is dus zo ontzettend Dat belangrijk. is oproepende kijken van uh, bid met ons mee. Bid met ons mee, ja. We zullen misschien nog wel een uitzending besteden over zeven redenen waarom we dagelijks voor Israël moeten bidden. Ja. Dat ja. Is, lijkt me ook erg belangrijk. Oké. Okay. Want wij hebben als christenen hebben we het grote voorrecht dat wij directe toegang hebben tot de troon van de Heer. Dat ja. was almachtig. En dus invloed hebben. Door, door het bloed van de Heer. Ja. En denk daarom, dat is zo frappant. Mag ik dat nog zeggen? Tot slot. Oké, okay, dat op. is zo frappant. Vlak voordat de rampen van de eindtijd beginnen in openbaring, mm -hmm. dan komt daar een engel. En die engel die heeft gouden schalen. En die brengen ze voor de troon van God. Voordat die verschrikkelijke mm -hmm. rampen beginnen. Ja. In openbaring 5. Mm -hmm. En wat zit er in die schalen? De gebeden, gebeden van de kinderen ja. gods. Ja, en dan is het net alsof de Heere God wil zeggen van... Oh, Jan van Barneveld, je hebt nog gebeden voor je, voor je broer... Oh ja, daar moet ik ook nog wat aan doen. Ja, precies. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dan worden onze gebeden, wordt met veel wierook, want onze ja. gebeden die zijn uh, wel een beetje besmet soms. <laughs> Snap je? Dat wordt allemaal een beetje opgewierookt. Ja. Snap je? En die worden dan voor God gebracht. En midden onder die rampen, onder meer, komt er weer een engel, die weer met gouden schaal de gebeden der heiligen voor het aangezicht van God brengt. Ja. Zo belangrijk zijn onze gebeden. En zo belangrijk is ons gebed in de strijd die momenteel om Israël gaat. Want daar gaat het de duivel om, om Israël te vernietigen. Ja. Want dan weet hij automatisch, God heeft gelogen. Want God heeft herstel van Israël heeft hij het beloofd in de Precies, Bijbel. Voorzegd. Ja. En als dat niet doorgaat, heb ik het gewonnen. Ja. En zoals de duivel de Heer Jezus kapot wilde maken. In de verzoeken in de woestijn, aan het kruis enzovoorts. Zo, zo wilde wil hij nog. nu Israël kapot maken. Ja. Ja. En, en, en, en zoals uit de holocaust Israël opkwam. De staat Israël herleefde en Israël ook geestelijk hersteld zal worden. Zo is dat ook een parallel met de geschiedenis van de Heer Jezus. Zoals vanuit het kruis verlossing teweeg kwam en de Heer triomfantelijk naar de hemel ging. Zo zal via het kruis wat Israël kwam, overkomen is, zal God ook met Israël het Rijk van God op deze aarde brengen onder leiding van de Messias, onder leiding van de Heer Jezus. Mocht nou, wij spoedig komen. En daar moeten we het allemaal helemaal bij laten. Want we zijn ruim over onze tijd heen. Oké. Okay. Dank voor je bijdrage in deze aflevering. U thuis heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. En Jan van Barneveld zei het al. Wij als christenen kunnen verschil maken door ons gebed. Ons gebed komt zelfs in die gouden schalen terecht. En uh, wat een gewicht kan dat in de schaal leggen. Dus wij zouden u willen oproepen om met ons mee te bidden voor Israël. Zodat de bescherming daar om dat land heen een grotere bescherming wordt en dat God zijn weg kan Amen. gaan met dat volk. Amen. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering.